Verkeersminister Matlener wil dat het dragen van een helm op de fiets, elektrisch of niet, normaler wordt. Zijn doel is dat over tien jaar een kwart van de mensen op de fiets een helm draagt. Vinden ze bij Veilig Verkeer Nederland een goed idee? We vinden echt dat, dat mensen er goed over moeten nadenken voordat ze de fiets opstappen. En het beschermt echt het, het, het, het dragen van een helm. Hè. Want je, je, de kans dat je dodelijk letsel uh, krijgt is uh, met 70% verminderd. Uh, en de kans op zwaar letsel met 60%. De Tweede Kamer wil in ieder geval een helmplicht voor fatbikers. Voor normale fietsers komt voorlopig geen verplichting om een helm te dragen. In Oekraïne is een Rus omgekomen aan het front die vocht aan de kant van het Oekraïnse leger. De man kreeg tien jaar geleden een celstraf in Rusland omdat hij in zijn eentje demonstreerde tegen Poetin. Toen hij vrijkwam ging hij naar Oekraïne. Hij is bij gevechten omgekomen in Garkiv in het oosten van het land... Een onrustig nachtje voor mensen in Den Bosch. Door een groot waterlek veranderde een straat daar in een rivier, schrijft Omroep Brabant. Door al dat water op straat werd ook zand weggespoeld. En dat zorgde dan weer voor een groot gat in de weg. Twee auto's kwamen bijna in dat gat terecht, maar de brandweer was er op tijd bij. Rond half drie had het waterleidingbedrijf het water afgesloten. En precies een jaar geleden pleegden terroristen van Hamas aan aanslagen op Israël. Honderden mensen kwamen om of werden meegenomen als gijzelaar naar Gaza. Nog ongeveer 100 mensen worden vastgehouden in tunnels van Hamas. Rachel heeft een stuk tunnel nagebouwd en rijdt daarmee door Nederland. Dit zijn die flessen met urine. Ik heb dus die bodybags en de urine en de emmer net zo neergezet als ze zijn gevonden op de foto. Er zijn foto's van, uh, van alle zesde... Uh, lijken gemaakt. Laor was mijn neefje. Hij vorig jaar vermoord op ja, uh, 7 vermoord. oktober. Hij was op het Nova Festival. En uh, daar was hij aan het dansen met zijn vriendinnetje. Na vijf dagen kregen wij het bittere nieuws dat hij vermoord was. Maar konden wel doorgaan met het verwerken. Voor honderden Israëliërs kan dat nog niet. Zij weten nog niet of hun gegijzelde familie in leven is. Het weer dan. Het is bijna overal droog. De zon laat zich ook zien tussen de wolken door. En het wordt vandaag ongeveer 19 graden.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 Noord-Holland rijdt het nog langzaam op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Meer heb je 10 minuten vertraging. En de A9 ook maar Diemen. Tussen Bad en knooppunt Hollandrecht ook 10 minuten extra. Dat laatste komt door een kapotte auto. rijst ook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. You raise me up. You home Zeer goedemorgen Zandvoort, wij zitten weer in de Tolweg. En als je wil komen kijken of luisteren of wat leuks te vertellen hebt... kom dan gewoon langs op de Tolweg en loop de trap op. En dan zien we elkaar. Wat gaan wij vandaag bespreken? Wij gaan het hebben over de kinderboekenweek uit de bibliotheek. Mart Riepma die gaat ons daar wat over vertellen. Aansluitend is Carina ook bezig geweest met de kinderboekenweek. Dan is het afgelopen week de week tegen eenzaamheid geweest. Een interview met arts over de Week van de Eenzaamheid. Uh, als laatste van het eerste uur praten wij met Jorien Keulen... over de kruidentuin in Bentveld. Heel goed verstopt, maar toch openbaar. Uh, is leuk om te gaan kijken. Ze hebben ook een mooie website, overigens. Dan gaan we naar het tweede uur. Dat is uh, een druk programma. Uh, vorige week stond er een stukje in de krant over uh, Speelveld Sophiaweg. En inmiddels staat er in de krant uh, een rectificatie naar twee ingezonde brieven. En een van is van Jeroen Koper, die komt vertellen waarom en hoe. Carina is bij de Zuidpier geweest, daar is van alles aan de hand in de muiden. En uh, Art Zandvoort, Leontien Wagenaar, volgende week is het weer uh, kunst in het kunstdorp. Uh, Leontien Wagenaar komt vertellen wat en hoe. En als laatste uh, de burgemeester van Zandvoort, de heer Molenburg... ...gaat ons vertellen over uh, uh, wat er allemaal gebeurd is in de krant, na de krant. Maar belangrijker vindt hij het plan van aanpak, wat ik hier ook heb liggen. En daar kunnen we het eens punt voor punt doornemen. Um, als het goed is, is meneer Mart Riep aan de telefoon. Ja, klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik krijg het papiertje terug van Cor, want daar staan al mijn vragen op. Maar ook het telefoonnummer van meneer Riep. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, kinderboekenweek. Ja, dat is weer begonnen. Uh, deze week... Ja, is dus afgelopen woensdag is het afgetrapt. Onze, onze die hebben voorgelezen op verschillende scholen <kwijnt> um, uit, uit het kinderboekweekgeschenk. En uh, nou ja, nu zijn we druk bezig met allemaal activiteiten, met de leukste boeken uitlichten. Al onze bibliotheken zijn versierd, dus we zitten er weer middenin. Ja, dat uh, heb ik gezien. Um, dat is een hoop eigenwijzigheid hè? Er is een heleboel eigenwijsheid en dat maakt het ook zo leuk. Het past er heel goed bij alle kinderboeken die we, uh, die we uitlenen en die, die er sowieso zijn. Want ja vaak zijn de, de mensen uit kinderboeken zijn ook lekker eigenwijs. ja Het is ook wel een beetje een ondeugend uh, um, thema. 3 maal 3 is 9 uh, en 3 uh, maal 3 is 6. bedtijd bestaat niet, je kan heel erg snoep eten. Het is ja. allemaal lekker, uh, <lacht> lekker dwars. Opvoedkundig advies. Ja. <lacht> Hoe wordt erop gereageerd? Nou, tot nu toe heel leuk. Uh, en ja, wij zijn er ook heel blij mee, want je kan gewoon zoveel dingen doen met het thema eigenwijs. Dus uh, de kinderen die vinden het geweldig. Uh, ik, ik sta hier nu letterlijk met een superman cape, want superhelden zijn natuurlijk ook, ook lekker eigenwijs. En uh, we gaan straks een, een, een dogman activiteit doen oh. naar het bekende kinderboek. Dus uh, ja, tot nu toe is het echt, uh, echt geslaagd en we gaan nog de hele week door. Wat is dat voor activiteit? Uh, nou, Dokman, dat is een, een, een superheld uh, uit een kinderboek. En uh, nou ja, hij is hier ook letterlijk uh, aanwezig. En de kinderen die hier langskomen, die gaan allemaal spelletjes doen. Die gaan een bingo doen. Uh, die kunnen met Dokman op de foto. Uh, eigenlijk, nou ja, wat ze, waar ze altijd over lezen, zien ze nu in het echt. Hmm. Uh, um, je zegt hij staat hier bij me. In welke bibliotheek ben je op het ogenblik? Ja, nu ben ik in de bibliotheek Halem Noord. Halem Noord. Ja, jullie hebben ja. uh, een regiobibliotheek. Ook, uh, ook Zandvoort hoort daarbij. Ja. Zijn er ook activiteiten in Zandvoort? Ja, maar die zijn al geweest, helaas. Oeh. Omdat we natuurlijk woensdag al begonnen zijn. En, uh, daar, en er zijn nog voor, voor activiteiten in Haarlem zijn nog een paar kaarten. Maar nou, omdat inmiddels gelukkig bekend is dat de bibliotheek activiteiten heeft tijdens de mm -hmm. Kinderboekenweek, uh, is de kaartverkoop, of nou, een paar keer is ook super snel gegaan dit jaar. Dus nou, het, dat is ergens jammer voor de mensen die nog willen komen. Aan de andere kant zijn wij wel blij dat het zo ja. bekend is. Dat snap ik. Uh, uh, je zegt er zijn nog kaarten te koop. Waar kan je die kopen? Via de website bibliotheekzuidkennemerland.nl. Oké. Okay. Maar ik zou sowieso ook lekker naar de bibliotheek gaan, want uh, nou, er zijn natuurlijk superveel kinderboeken. In alle bibliotheken, ook in de Bibliotheek Zandvoort, is een uh, superleuke speurtocht in de bibliotheek te doen. Je... En... Ja, ga je dan. Eh, nou ja, en als je nog geen lid bent van de bibliotheek... dan is dit je kans, want uh, kinderen zijn sowieso al gratis lid. Alleen ja. in de kinderboekenweek betaal je ook al geen inschrijfkosten. Dus nou, nog meer reden om meteen lid te worden... en een stapel boeken mee te nemen. En jullie uh, promoten zeer het lezen aan, aan jeugdigen en kinderen. Uh, merk je daar wat van, dat er meer enthousiasme komt? Ja, nou, gelukkig wel. Er komt steeds meer aandacht ook voor, uh, voor lezen en leesplezier. En dat is voor ons ook het belangrijkste tijdens de kinderboekenweek... Uh, het leesplezier en de leesbevordering extra stimuleren. Want het, het, het is zo belangrijk voor je om, om je uh, taalontwikkeling, om je fantasie te prikkelen. En het is gewoon leuk. Uh, en wij merken gelukkig uh, dat, dat de kinderen die in ieder geval bij ons komen, uh, dat die ook veel plezier hebben in lezen. En wij gaan ook veel uh, langs scholen en dan proberen we ook weer de kinderen enthousiast te maken. Ja, en en uh, zo langzaam en zeker hopen we dat er steeds meer kinderen ook blijven lezen. Ja, blijven lezen, uh, dat gaat dan over naar uh, jeugd. Volwassenen, jongvolwassenen en oud. Ja. Zie, zie je die trend ook? Dat de, de, de ouderen ook wat meer komen lezen? Ja, is, uh, nou, de ouderen, de ouderen die kwamen gelukkig nogal heel veel. Maar je merkt als mensen eenmaal beginnen met lezen... van jongs af aan... Uh, dan blijven ze die lol er ook <tus> Nou, We hebben laatst een jongere evenement gehad. En uh, ja, daar zie je dus ook gewoon een hele groep jongeren... die nog steeds leest. Uh, en dan hoor je gewoon ook vaak van... ja, maar als kind vond ik het al zo leuk. En ik ben het gewoon blijven doen. Ja, dat is wel, uh, ook wel een beetje het idee uh, jong beginnen, oud gedaan, hè? Ja, precies. <laughs> uh, wat ook leuk was, uh, er, komt geen, er is geen gedicht, maar de kinderen kunnen zelf gedicht maken. Hoe zit dat in elkaar? Ja, dat is uh, de landelijke actie. En uh, dan kunnen ze, uh, de, de kinderen die kunnen zelf een gedicht maken en insturen. Uh, daarvoor zou ik even op de website van de kinderboekweek zelf kijken. Ja, het moet wel uh, over eigenwijs gaan, hè? Ja, maar dat is niet zo moeilijk, want de <laughs> kinderen zijn zo eigenwijs... Uh, dat is dus de, de website van de kinderboekenweek. Is dat gewoon ja. www.kinderboekenweek.nl? Nee, ik zou kinderboekenweek op Google intussen... Ja, dat komt zo. Nou, dus alle, alle jeugdigen tussen zes en dertien... die nog een gedicht willen schrijven... kunnen dat uh, inleveren. En dat gaat via kinderboekenweek website. Yes. Hey, hartstikke dank voor de uitleg. En ik wens je heel veel plezier met Dogman. Ja, nou, dat gaat zeker lukken. <laughs> en uh, nou ja, de, de resterende activiteiten tot volgende week woensdag zeker. Ja, uh, nee, nog tot volgende week saat, want het is uh, tien dagen. Wij maken gewoon oh, een extra lange week. Lekker oh. wegewijs. We nou ja, lekker krijgen we eens, ja. Een week is tien dagen. Precies. Oké, okay, dankjewel. Ja, is goed, dankjewel. Hoi. Mexico! Mexico, Mexico. as many as I was. Ja, na een uh, enkele podium in is het kort toch gelukt. En we gaan luisteren naar Carina, die is ook bezig geweest met de kinderboekenweek. Carina, ga je gang. Blijf stil. Het blijft heel erg stil. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Ik ben hier op de basisschool De Hannieschaft. En um, ja, het is kinderboekenweek. En uh, ik ga ze vragen, want ik heb hier vier hele leuke meiden voor me zitten uit groep 6. En um, ja, ik ga ze eventjes vragen. Wat is er nou zo leuk aan de kinderboekenweek? Wie wil dat beantwoorden? Jij? Het is heel leuk omdat je um, lekker veel feestjes kan vieren. En het is fijn omdat je dan lekker veel boeken kan lezen. En ook helemaal als je van boeken houdt. En dat je dan gewoon je fantasie gewoon vaak kan lezen. En het is heel goed voor je taal en spelling op school. Hey. Ja, en volgens mij, zei jij net, je leert er ook nog wat van, hè? Wat leer je eigenlijk van lezen? Je leert ook nieuwe woorden van lezen. Ja, je herkent dan moeilijkere woorden? Wat dan de betekenis is? Ja. Okay. Nou ben ik wel benieuwd. Wat is eigenlijk jullie lievelingsboek? Want juist in een kinderboekenweek... dan uh, ga je die misschien weer eens uit de kast pakken. Wat is jouw lievelingsboek? Uh, ik denk toch wel Therese Joltz dan. En dan het boek... Schat, um, graven op de Bahama's oh. Want daar heb ik ook een boekbespreking over gehad Het is een heel leuk boek Je kan er zoveel leuke dingen Het is spannend en dan is het opeens rustig En daarna is het weer heel snel spannend En, dat is en je hebt zoveel mooie plaatjes En het zijn zo grappige letters soms hey. En uh, wat is jouw liefde um, Een dagboek van een muts Houd de dief je, um, Dan uh, heeft Mackenzie Hollister, die heeft Nicky dagboek afgepakt. En dan uh, gaat ze er dingen in schrijven. Dat, want ze gaat naar een andere school omdat Mackenzie iets had gedaan. En dat hadden ze um, toen... Uh, had, hadden ze daarvan een video gemaakt. En toen uh, had, zag de hele groep het van de mooie populaire meisjes... en de mooie populaire jongens. En toen uh, ging iedereen eruit lachen... en wilde ze geen vriendinnen meer met Melkensie zijn. Aha. En daarom vind jij het zo'n leuk boek. Ja, Wat maakt het ook leuk? Zitten er ook, net als in, die, in het andere boek, leuke letters en leuke plaatjes? Ja, er zitten grappige plaatjes bij en gra ook grappige woorden. Oké, okay. en wat is jouw lievelingsboek? Ook een dagboek van een muut. Uh, um, de Hondenlover. Die lees ik thuis. En um, ja, het gaat over honden. En ik vind honden heel leuk om mee te spelen. Heb je ook een hond? Ja. ja. Eén hond. Aha. En het is dierendag ook nog geweest, hè? Echt? Oh, ja, gisteren. Ja. Dus het is gewoon leuk. En je hoort wel leuke verhaaltjes. Soms wordt het ook spannend en ook weer leuk. En ja, het was. Het zijn gewoon bijzondere boeken, want je leest gewoon een dagboek van iemand anders. Maar dan is het gewoon door iemand anders geschreven. Oké. Okay. En wat is voor jou je lievelingsboek? Het dagboek van de Muts. Ook al. Ja, want er zitten hele leuke plaatjes in en. Het zijn, het zijn best wel grappige zinnen. Wat maakt lezen nou zo, zo leuk eigenlijk? Dat je gewoon in een verhaal zit. Omdat ja, Er zitten heel veel dromen in een, in een boek. En het is ook heel grappig. Mm -hmm. Waarom is lezen zo belangrijk? Uh, het is goed voor als jij um, later groot wordt en je moet um, papieren bijvoorbeeld tekenen. Dat dus je ook alles goed opschrijft. Het is goed voor je school, voor als je naar de middelbare gaat. en Zodat je alles goed opschrijft. En dat is ook best wel heel belangrijk. Mm -hmm. Want stel voor je maakt een foutje, en dan kan er zo wat gebeuren, en dan is het best wel is soms wel gevaarlijk als je iets denkt. En bijvoorbeeld je zit je aantekenen en je moet je naam en alles. Maar stel voor je schrijft je, je naam bijvoorbeeld in andere met andere letters. Dan kan er wel bijvoorbeeld andere mensen worden gedaan. En sommige mensen... En je, bijvoorbeeld je achternaam die wordt en dan... Die verander je dan per ongeluk. En dat is dan best wel... Um, Moeilijk om weer te herstellen, dus daarom moet je altijd weten hoe je schrijft. En dat is ook goed dat je dat op school leert. Mm -hmm. Nou zeker. Um, als jullie nou mogen kiezen, de iPad of een boek, wat zou je dan doen? Boek, een boek. Een boek. En jij? Je kan ook op de iPad een boek lezen. Ik denk gewoon allebei. Kijk. Nou, deze meiden kunnen het fantastisch uitleggen. Uh, ik ga nog eventjes naar iemand anders. Kijken of die ook nog zijn lievelingsboek kan laten zien of over vertellen. Hartstikke bedankt, meiden. Dank je wel. Alsjeblieft. Nou, de kinderboekenweek is eigenlijk net pas van start gegaan. En uh, vandaag is er al voorgelezen in de klasse door ouders. Uh, en dat werd ook als heel leuk ervaren. En uh, ja, elke school doet dan zo zijn eigen activiteiten. En uh, ja, zelf uh, lees ik als leerkracht ook elke dag voor. Uh, uit welk boek lees ik ook alweer voor? Wie weet, wie weet het? Anders. Ja, hè? van Paul Biegel. Ik wou dat ik anders was. En het jongetje heet Anders. Het is ook een boek om aan te raden. Zeker kinderen die uh, in de fase zitten dat ze de tafeltjes goed moeten kennen. Want daar gaat het om. Hè? En het lijkt ook wel een beetje op Erik of de Kleine Insectenboek. Um, daar lijkt het ook heel erg op. Maar goed, dat is natuurlijk weer een boek... die uh, een andere generatie wel heeft gelezen. Maar, nou, wij gaan verder. Ik heb wel weer zin om naar de bibliotheek te gaan... om weer een prachtig boek uit te zoeken. Oh, er wil nog iemand wat zeggen. We hebben ook nog hele leuke uh, boeken. Want ik heb ook een dogman die is super leuk. Wat is een dogman? Um, dat is een hele beroemde boek... En die zit ook in onze school bij de boekenkast. Oh, jullie hebben een boekenkast. En wat wil jij Ja, vragen? en ik heb eigenlijk ook nog een beetje nog een uh, uh, allerleukst boek. De waanzinnige boomhut van, uh, de, van de verdieping van uh, 13. En die, er zitten leuke plaatjes tussen. Je kan er ook naar kijken. Uh, Zou je in die boomhut willen rondlopen? Ja, Want dat doet een boek ook, hè? dat je in die fantasie kruipt. En dat je denkt, oh, was ik nou maar echt in die boom boomhut. En ik wil ook heel graag in het bos wonen bij allemaal leuke eekhoortjes en egels. En dan kan je ook misschien zo wel een, uh, een hut in de boom zetten. Kijk, nou, fantasie maar gauw door en, en geniet van het lezen. Inmiddels heb ik nu weer drie andere kinderen... en nu uit groep vijf even gevraagd. Want uh, als ik aan jou mag vragen... waarom is het nou zo leuk dat er kinderboekenweek is? Het is uh, leuk, want dan uh, weet je meer over verschillende boeken... en dan kan je, uh, kan je aan andere kinderen aanraden... Om, om een ander soort boek te lezen. Hou je van lezen? Ja. ja? Wat is nou jouw lievelingsboek? Harry Potter. Oeh. Welk deel? Eh... Uh, ik heb nog geen één deel gelezen, maar ik heb ze wel gekeken. Tot nu toe vind, vind ik uh, deel 4 het leukst. Ja, dus je gaat het boek wel lezen, want het zijn dikke boeken, hè? Ja. Dat houdt jou niet tegen? Nee. Nee. Oké, okay. en als ik naast je kijk, daar heb jij echt boeken in je hand hè? Ja. Welke twee boeken heb jij bij je? Rutger Thomas en Paco, De Tijdmachine. En Rutger Thomas en Paco, Het Pretpark. Het zijn ook hele leuke boeken, omdat je ze heel vaak op YouTube kan zien. En uh, je kan er ook op stemmen via de kinderjury. En er zitten leuke teksten tussen, net honden. Ik zie ook echt dat het heel kleurrijk is. Ja. Ja, en uh, je zei, er is ook pas eentje uitgekomen nog. Ja, en dat is de safari, deel 4. Het de pretpark is deel 3. En de tijdmachine is deel 2. Dus je kan het eigenlijk wel aanraden aan iedereen om deze leuke boeken te lezen. Ja. Oké, okay, en hou je zelf ook dus heel erg van lezen. Ja. Goed zo. En uh, als ik aan jou mag vragen, wat is jouw lievelingsboek? Zo kennen de plettenflat. Oh, maar die kennen we, die kennen we allemaal. Van Annie M. G. Schmid. Wat vind je nou zo leuk aan Pluk van de Petflat? Ja, omdat ze hebben hele grappige zinnen. En het is ook heel erg leuk, omdat het is ook een... een dat flat is ook heel leuk. Zou jij in die flat willen wonen met uh, mevrouw Helderder en de stampertjes? Nee. Nee? Niet één dagje even daar rondlopen? Nee. Nee, dus je houdt het bij het boek? Ja. Oké, okay. en uh, zou er vaker een kinderboekenweek moeten zijn? Ja. ja. Oh, zeg eens in Super koor. Weten. Waarom eigenlijk? Omdat het goed is um, uh, voor je lichaam. En daar kan je beter van leren. En het is ook leuk. Omdat je... Boeken kan lezen en soms worden ze ook heel spannend. En dat is gewoon heel leuk. En dan heb je ook verschillende delen. En je hebt ook heel veel hoofdstukken dat er elke keer iets anders komt. Dus je wil eigenlijk alles wel sparen? Ja. Ja, jeetje. Hey en uh, ken jij ook een lievelingsschrijver? Is er een schrijver waarvan je zegt... Nou, dat vind ik nou echt iemand die heel goed schrijft. Eh, uh, ik... Nee. Nee. Je kijkt meer naar de kaft en, en hoe de plaatjes eruit zien. En toevallig heb je nu Harry Potter gezien. Dus nu zou je ook de boeken wel willen lezen. Ik, heb al, uh, ik ben nu uh, net begonnen met, uh, met, uh, met deel 2. Oké, okay, ze zeggen wel eens... eerst de boeken lezen en dan pas de verfilming kijken. Kunnen ook. He uh, ik heb al nummer 1 van de films gezien... maar de rest niet, want als eerste moet ik de boeken ervan lezen. Ja, dat, dat en raad... daarna mag ik pas de, uh, uh, de film kijken. En daarna ga je naar Londen... en dan ga je naar het Experience Center van Harry Potter. Hoe leuk is dat? Dan is het rond... Maar ik weet niet of ik daar ooit. Hey jongens, hartstikke bedankt. Leuk om jullie te spreken. Ja. En uh, nou, lezen zou ik zeggen. Ja. Veel plezier. Doeg. Doeg. Welkom bij ZFM, ja, het geluid ben van Zandvoort. Ja, mama, die, mama. Ja, ben je? Ja. Right on the planet and thinking, step into the sun There's more to see than can ever be seen More to do than can ever be done There's far too much to take in, live More to find than can ever Tegenover mij zit uh, uh, Leontien Wagner die uh, reeds binnengekomen is. Dus we gaan uh, met de arts Kingen Bauma een uur later beginnen. Dus allereerst gaan we nu praten over uh, arts Zandvoort. Leontien, welkom. Goedemorgen allemaal. We hebben het er net over uh, in de, toen we gewoon een babbeltje aan het maken waren... dat het nogal uh, een groot programma A is. Ik tel nu 75 uh, uh, kunstenaars. Ja. En we vroegen ook of het nog te behappen was. Nou, het is te behappen dankzij een fantastisch teamwerkgroep uh, van zeven mensen, waarin iedereen elkaar perfect aanvult en het heel strak georganiseerd wordt door uh, Christie Gansner en Jeanette van der Spiegel. En, uh, nou ja, en iedereen heeft zo zijn taak. Maar uh, ja, het is inderdaad, uh, we begonnen volgens mij met, uh, met 30, hè? of nog zo. Nou, ik denk minder nog zelfs, in, in, in, maar dat is in, al heel veel jaren geleden. In de, in de coronatijd, ja, dit is de vierde keer dat we het doen. En uh, nou ja, dus inderdaad, we hebben nu 78 kunstenaars, want er zijn er nog een paar bijgekomen die hier niet op het lijstje staan. En uh, dat is een pittig uh, stukje werk, inderdaad, ja. Ja, nou, ik heb een boekje van je gekregen. Dat boek wordt ook steeds dikker. Ja. Dat snap ik met al die kunstenaars. Achterin staan ze keurig beschreven. Uh, allemaal uh, ook bekende en, uh, en onbekende namen voor mij natuurlijk. Ja. Kijk, Hans van Pelt is een bekende. Uh, Hilli is een bekende. Uh, Walter Sans is een bekende. En, en, en nog een paar standwoorders. Maar ik zie ook heel uh, Sabrina Vermeulen. Heel Nieland. Waar haal je al die lui vandaan? Ja, dat is het geheim, <laughs> dat is het geheim, geheim van de van smith. smith. Nee, maar um, nou ja, we adverteren natuurlijk een paar keer. We zijn aan het werven. Um. Is, is dat adverteren in een kunstblad of zo? Of, of? We on adverteren onder andere in uh, de, de Bergense uh, kunstmagazine... en dat gaat ook naar de Kunstkrant. Maar we hebben ook een paar keer in het uh, Zandvoortskrantje geadverteerd. Ge nou ja, en die helpen ons ook. Uh, dus dat doen ze niet... Het uh, is niet allemaal zeg maar, betaald. Dus ze helpen ons ook... En, sponsor. Uh, ja, ja. En, uh, nou ja. En, zo, uh, en dan organiseren we een aantal inloopavonden. Dat is ook eigenlijk iets nieuws. Eerder hadden we één inloopavond en nu hebben we er twee gedaan. En inmiddels zijn we uh, ook aan het samenwerken met Cultuurcafé Zandvoort. Dus uh, zijn we van plan om eigenlijk rondom uh, Zandvoort Art en Cultuurcafé Zandvoort meerdere avonden te organiseren. Maar het over uh, kunst en cultuur gaat. En wij kunnen dan wat zenden, zeg uh, maar, in, uh, in zo'n uh, inloopavond. Dus informatie over uh, de nieuwe editie, uh, wat we nodig zijn, hebben. Uh, kunstenaars kunnen input geven daar. En. Uh, en voor de rest is dus het ook een beetje uh, gezellig samen zijn, zeg maar. Even, even terug naar die inloopavond. Ja. Um, moeten zij zich presenteren, de, uh, de kunstenaars? Of nee. zoek, zoek je wat van hun werk? Nee. Dus, Mogen ze uh, zelf kiezen? De kunstenaars die, uh, die uh, bij de, ja, de... Een inloopavond is eigenlijk meer een soort van... Uh, zeg maar, cultureel café eigenlijk. Dus hoeven geen, dan geen werk mee te nemen. Ah, okay. Maar als wij... Uh, uh, en nu voor Zandvoort Art uh, komende weekend, uh, ja dan kiezen ze zelf werk. Maar we ja. hebben dit keer een overzichtstentoonstelling in de protestantse kerk. En uh, die protestantse kerk is ook open gedurende de zaterdag en de zondag van 12 tot 5. En daar hangt of staat van elke kunstenaar één werk. Dus nou, hebben dus uh, 78 werkstuk hangen daar. Ja. Nou ja, dat is hartstikke leuk ja, dat we dat nu hebben. En dat komt onder andere ook vanuit de input van de kunstenaars. En we hebben dan op vrijdagavond een uh, opening voor genodigden, moet ik er wel bij zeggen. Maar goed, dat zijn al, om te beginnen, dat wordt ook een steeds groter feest. Omdat je steeds meer kunstenaars hebt natuurlijk. En we hebben natuurlijk ook steeds meer mensen die ons helpen. Is de opening van het tentoonstelling is vrijdag. Dus. Ja, oké. Okay. Ja. Van, uh, uh, maar ja, dat is dus een beetje een beetje, uh, genodigde spul. Ja, dus daar, uh, de, uh, mensen die daar uh, uh, na naartoe kunnen gaan, die uh, krijgen een uitnodiging. Dus dat, is, dat zijn zeg maar de sponsors die we hebben, maar dat zijn ook de kunstenaars. Uh, en dat zijn de mensen uh, onder andere ook van de Rotary, omdat we het onder de vlag van de Rotary doen. En uh, nou ja, jij bent ook uitgenodigd natuurlijk. Dankjewel. Ja, ik kom, ik kom zeker, want ik vind het uh, altijd een gigantische happening. En ja. zoals ik je net al vertelde, uh, we wandelden naar Brans Dat was het, het verste punt. Ja. En nu is de Zandvoortse het verste punt. Ja. Het centrum is uh, uh, uh, heel compact, zie ik. Ja. Ik zie er dus zo al 1, 2, 3, 4, een stuk of 15 in een klein cirkeltje van, uh, van het centrum. Ja. Dan schiet het twee uit naar uh, Kwalus van Uffort en naar Zandvoortse uh, En voor de rest kom ik op 27 plaatsen. ja. Daar heb ik nog twee dagen voor nodig. Ja, inderdaad. We hebben hem proefgelopen. En uh, <laughs> ja. ja. Dan nou, vraag ik me af. Ja, Hoeveel was... tijd je bij elke locatie geweest bent? Nou, we, we hebben hem alleen maar gelopen. En? Dus we zijn helemaal niet uh, bij, uh, natuurlijk bij locaties <laughs> geweest. Dus ik geloof dat we wel, uh, wel twee uur aan de wandel zijn geweest of zo hoor. Ja, en, en tel daar dan uh, een aantal uh, minuten op dat je iets ja. wil zien. Ja. 20 minuten, Ja. kwartier 20 minuten, dan nou ben je nog wel even een. Uh... Maar ja, het is dus leuk als je nu naar die overzichtsentoesiander eerst gaat, want dan kan je ook het boekje krijgen. Ja, daar wil ik ook nog wel hebben ja, over ja, en dan heb je bijvoorbeeld, dan kan je daar al kijken van, oh, die vind ik hartstikke leuk, weet je, dat moet je ook aanspreken. Ja. Dus, uh, en het is natuurlijk heel persoonlijk. Tuurlijk. Uh, wat je wat wat wat iemand aanspreken, dan kan je eigenlijk je eigen route ook maken. Maar goed, we vonden het leuk om in, in ieder geval een route voor te stellen. Mm -hmm. En ja, men kan natuurlijk kijken waar hij zelf wil... en bekijken wat hij zelf wil. Nou, ik vind uh, het, het idee van een overzicht tentoonstelling... vind ik uh, heel uh, leuk en ook slim. Ja. Precies wat je zegt, uh, er zijn een aantal die je dan ziet. Ja. Die kan je aankruisen in je boekje... en dan ja. maak je je plannetje om te gaan lopen. Ja. Nou ja, en het is... Uh, uh, wij vinden het zelf ook heel leuk dat we dus vanuit de Protestantse Kerk, daar begint officieel de route. Ja. Uh, daar bieden we ook het boekje aan. En dit jaar hebben alle lagere scholen van Zandvoort tasjes beschilderd. <tus> ik heb er eentje bij me. Dus de, de... Al, alle lagere scholen of een, een groep acht of een groep. Uh... Ja, dat is een goede vraag, dat weet ik eigenlijk niet, maar dat is uh, onder leiding <tus> van Carina gegaan. Ah, oké. Okay. En, uh, en, ik weet, en ik weet niet alles, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar het, is het, dus, mooi, het is wel een mooi voorbeeld. Ja, het is wel een mooi voorbeeld. En het is natuurlijk een ontzettend leuk idee... dat we hebben die tasjes waar het logo van Zandvoort Art op staat. Nou, de, de invulling was uiteraard vrij uh, voor de kinderen. Eén, je leert ze natuurlijk eventjes omgaan... met het feit dat er iets van een kunstweekend is. Plus, het is een creatieve uiting van een kind. En die tasjes die zijn te koop voor 5 euro het stuk... En de opbrengst daarvan gaat naar een goed doel. Okay. En dat is weer kunst en cultuur voor kinderen in Zandvoort. Dus dat, uh, ja, daarmee sla je eigenlijk uh, weer twee vliegen in een klap. Dat je dus en ons uh, kunstweekend of onze kunstweekend mm -hmm. promoot, uh, Ook en bewust maakt onder kinderen. En de ouders van de kinderen. De ouders die komen zo, want ik zie hier ook nog staan hard uh, bubbels. Ja. Ik <laughs> dus had eerst een tasje. Ja. En dan ga je naar de Art bubbles. Ja, en we hebben ook uh, uh, inderdaad een fles Bubbles te koop. Onder, onder ons eigen label. <laughs> en uh, ja, we zijn van alle markten thuis. Maar het is natuurlijk leuk als je met een groep ondernemers uh, dit doet. Weet je, dat zijn, althans, de meeste zijn uh, eigen ondernemers. Ja, ondernemer kunstenaar een beetje. Uh, nee, nou, niet allemaal. Ik, ik werk uh, in de creatieve sector, maar het werkt juist zo goed omdat we mensen erbij hebben die eigenlijk heel, nou ja, uh, een bedrijf runnen. Mm -hmm. Ik ben een creatief en ik fladder alle kanten op. Maar het werkt er goed, omdat we dus met een aantal mensen samenwerken... die elkaar ontzettend goed aanvullen. Die organisatorisch goed zijn, die zakelijk goed zijn, met je ja. Dus uh, ja, dat, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Samenvattend. Uh, je zei net dat de kerk om twaalf uur open was, hè? zondag en uh, zaterdag. Uh, alle anderen hebben verschillende openingstijden... Nee, dus dit is de openingstijden uh, voor iedereen. Of voor alle locaties? Ja. Oké. Okay. Dus tussen 12 en 5 uh, kan, je, kan je door het dorp uh, heen uh, wandelen. Nou ja, er zijn allemaal prachtige locaties. Er dus, zitten prachtige werken bij. En uh, nou ja, het is natuurlijk een enorme leuke en mooie... ...sprankelende boost voor ja, um, Zandvoort. En, ja, zeker. Ja, zeker. En Zandvoort bruist van de kunst, zoals jullie ja. al, uh, al jaren verkondigen... Um, Onze bubbel heet ook Zandvoort Art Bruist. Ja, <laughs> uh, te kopen bij Wij Zee neem ik aan. Onder uh, andere en ja. ook in de, in de kerk. En kijk, je start bij de kerk. Ja. Daar krijg je een boekje. Ja. Um, als iemand naar het museum gaat, liggen daar ook boekjes? Uh, <laughs> ja, het is ook een locatie. Ja, het museum is ook een locatie. Wij Zee. Ja. Dus uh, Wijn aan Zee en de protestantse Kerk. Oké, okay. daar kan je de boekjes ja, halen. Ja, wel belangrijk, want zoals je al zegt... als je die route wil lopen, ja. dan heb je de boekjes zeker nog. Boekjes ik bij de kerk gelijk, of bij Wijn en aan Zee. Zee. Ja. Neem dan gelijk bubbels mee, dat ruimt ook nog een beetje. Uh, Leontien, dank. Ja, heel graag gedaan. Volgende week uh, gaat het beginnen. We wensen je heel veel plezier. De banieren wapperen al bij een unicum, zag ik. Dus het ja. is al, uh, al leuk bezig. Dank je wel. Oké, okay, jij ook bedankt Ben en ik zie je volgende week. Ik zie je.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 Voor het uh, laatste onderwerp gaan wij uh, naar Bentveld toe, naar de kruidentuin. Met gaan we praten met Jorien Keulen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, de stichting Kruidenveld Bentveld is een kruidenveld uh, in, uh, in Bentveld. Jullie bestaan vanaf 2022, als ik het goed heb. Uh, ik denk een jaartje langer. Het is in coronatijd gestart. Ja, dat is ongeveer, ongeveer in, die, uh, in die buurt wel. Uh, hoe, is ja. zo, hoe is dat zo begonnen? Eh, ja, het ontstond eigenlijk eh, in eh, coronatijd. Eh, toen hadden we eigenlijk zoiets van, eh, het zou eigenlijk wel eh, waardevol zijn om iets te starten, wat we, eh, waardoor we de buurt naar buiten krijgen. En eh, nou, het was een stukje grond eh, op de Bramelaan, waarvan wij dachten, daar zou wel eens een hele mooie eh, kruidentuin kunnen worden gemaakt. En uh, nou, eigenlijk uh, was de gemeente meteen enthousiast. En uh, Spaarnenlanden die heeft ons ontzettend geholpen met het klaarmaken van de grond. En uh, toen zijn we dit gestart. Het, uh... Eigenlijk uh, vijf, vijf uh, vrijwilligers uh, zijn we het gestart. En toen hebben we een hele groep daaromheen gemaakt. En de, de, de groep is neem ik aan een hoop buurtbewoners. Ja, het zijn allemaal buurtbewoners... Uh, uh, echt uh, in uh, verschillende leeftijdsklassen. Dus uh, het is echt wel voor, voor jong en oud bedoeld en ook uh, gedragen. Dus uh, uh, ja, het is een winnig mooie plek geworden. En uh, waar ook echt dus heel veel buurtgenoten op afkomen. Want je kan nou dus, uh, hè, als je bieslook in je sla nodig hebt... precies de hoeveelheid bieslook halen die je nodig hebt... En je hoeft niet uh, drie weken tegen zo'n plantje aan te kijken wat helemaal verdorpt. Nee, het staat daar lekker fris en fruitig te groeien en dat kan je zo meenemen. Over meenemen ja. gesproken, er groeit ja. natuurlijk van alles. Ja. Uh, dat heeft ook zijn seizoenen wel. Hè? Het ene kruid ja. dat schiet eerder op als het andere kruid en kan later geoogst worden. Uh, kan je eigenlijk de hele uh, zomer door oogsten? Nee, ja. Eigenlijk kan je de hele zomer door oogsten. Het begint altijd, uh, hè, we zaaien natuurlijk in het voorjaar heel veel. Dus er is een moment dat er nog niet zo heel veel te halen valt. Maar op een gegeven moment, vanaf uh, eigenlijk van juni tot met september, kan je supergoed oogsten. Uh, in ieder geval van de zachte kruiden en de harde kruiden die zijn wat langer te oogsten. Uh. En dit, de, de rozemarijn en de tijm en de lavendel en natuurlijk. Um, het kruidentuintje verbindt, hè? Dat is ook een beetje de bedoeling ja. van je mensen naar, naar buiten trekken. Gebeurt dat ook? Komen mensen praatje maken? Ja, ja. het is uh, echt ontzettend leuk. We hebben dus inmiddels een groep van ongeveer nou, twintig vrijwilligers. En er wordt vaak uh, even iets gewiet of iets uh, um, nou ja, gesnoeid of uh, gedaan in de tuin. En altijd als ze er zijn... dan komen er weer mensen langs uh, die een hondje uitlaten... of die even om een praatje verlegen te zitten. En uh, we hebben ook natuurlijk uh, de Bodaan in, uh, bij ons zitten. In de buurt? Ja, en ook daar worden uitjes naar de kruidentuin georganiseerd. Dat is echt <lacht> ontzettend leuk. En uh, ja, het trekt ook kinderen aan. Hè? Die komen ook uh, voor hun ouders bij wijze van spreken... even wat koriander plukken of... Uh, dus eigenlijk is het een komen en gaan van mensen de hele tijd. Die uh, vrijwilligers, die, die zijn van het zaaien en het oogsten moet je zelf doen? Uh, ja, je mag alles zelf plukken. En is er iemand bij die dat een beetje begeleidt dan? Want ik kan me voorstellen dat iemand uh, uh, denkt van nou dat neem ik mee, maar ik weet niet goed hoe ik het moet doen. Ja, nou uh, kijk, er zit niet een wachter bij het woordje om uh, iedereen naar binnen en het huis te laten. Maar, uh... maar ik heb meer over, over hulp. Ja, nee, we hebben uh, één uh, fantastische dame in ons midden... die uh, tuinarchitecte is en heel veel weet van kruiden, eetbare bloemen. En uh, zij helpt ons eigenlijk allemaal door, uh, door dit uh, heen te komen. Want uh, ja, wij moesten ook uh, onwijs veel leren van, uh, van het geheel. Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, ik heb op de website gekeken... Het ziet, ja. er, het ziet er fantastisch uit. Ieder, iedereen mag daar naar binnen. Uh. Ja, in principe is het gewoon voor de buurt, van de buurt. Dus uh, uh, ja. en, en, en, en er komen ook heel vaak wandelaars langs. En we hebben nu dit jaar bijvoorbeeld een winkeltje erbij. En dan verkopen we uh, kruidenazijn met kruiden uit de tuin. Kijk. Of lavendelzakjes mm -hmm. en uh, dat soort dingen. En dan komen er mensen voorbij gefietst en die vinden het leuk om mee te nemen. Dus, uh, uh, maar in principe is het dus echt wel een beetje bedoeld voor de buurt. Mm -hmm. En uh, um, ja en wie er langskomt, uh, leuk als je er gebruik van maakt. Die mag ook naar binnen. Tuurlijk. Anders, um, ja. Zitten er openingstijden aan het hek? Nee, het is altijd open. Altijd open? Ja. En, uh, ja, en dat is ook nog wel echt superleuk om te vermelden. Want we hebben bijvoorbeeld dus ook allemaal bankjes laten maken door iemand uit de buurt. Uh, ja, waar je dus gewoon lekker even kan zitten en even je moment kan nemen. En, uh, of een kopje koffie drinken eh, als je daar met je kopje naar binnen loopt. Mm -hmm. Gewoon een, dus, een, ja. een rustmoment in de kruidentuin. Ja. <lacht> ja. <lacht> Ga je er dus zelf vaak, hè? ja. Ja, even los van het feit dat het uh, toch ik... ook uh, best wel veel tijd vraagt. Uh, het is gewoon een heerlijke plek om te zijn. En uh, er komen heel veel bijen, vogeltjes, uh, van alles komt er langs. Dus uh, een plekje om te genieten. En het ziet er echt heel verzorgd uit. Dat zag ik op de website, het ziet er zeer verzorgd uit. En uh, dat moet natuurlijk ook zo blijven met, met, met, ja. met wieden en... Uh... En bijhouden van, van de kruidenplanten. Um, ja. Heb je, dat doen al die vrijwilligers? Ja. Uh, heb je daar een rooster voor? Of komen ze binnen en zeggen van nou ik ga dat stukjes even schoonmaken? Ja, nou eigenlijk hebben we wat standaard klussen op het, uh, op het bord staan. Hè, die er moeten gebeuren. Mm -hmm. En uh, we hebben gewoon eigenlijk, alle vrijwilligers hebben de verantwoordelijkheid uh, over één van de bedden. Eh, dat doen ze met z'n tweeën. En eh, hun verantwoordelijkheid is om dat een beetje leuk te houden. En eh, mm -hmm. als, als je vindt dat er iets nieuws gezaaid moet worden, dan, eh, dan gaan we daar eventjes een plannetje voor maken. en uh, eh, oh ja, Want we hebben dus ook een systeem eh, dat je vriend kan worden van het kruidenveld. Oké. Okay. Uh, dus iedereen betaalt uh, 25 euro per jaar... en dan kan je daar alles plukken wat je wilt plukken. Maar wij zorgen <laughs> dan ook dat er van alles te plukken is. Oh ja. Nou ja, dat dus, uh, is leuk om te doen. Uh, de stichting Kruidenveld-Bentveld. De website, hoe, uh, was dat Kruidenveld-Bentveld? Ja. Ja, dat is goed. Ik, uh, ik heb hem hier niet opgeschreven, maar ik heb er wel vist op zitten kijken. Uh, ja. Uh, en als men vriend wil worden, kan dat ook via de website. Dat kan via de website. Uh, we hebben ook een Instagram-account, uh, Kruidenveld Bentveld. En uh, daar zie je, de heet het allemaal, uh, leuke dingen langskomen die we organiseren. Mm -hmm. we vorige weekend we hadden we een expositie georganiseerd. Met allemaal kunstenaars uit de buurt die daar hun spullen gingen laten zien. Hun schilderijen en hun beelden. En het was echt ontzettend groot succes. Hallo? Ja. Dus we organiseren nogal eens wat, of een workshop, zijn maken, of uh, nou... Van alles. Alles kan. Goed, uh, nou, uh, Zandvoorters, kijk op de website van uh, Kruidenveld uh, Bentveld. En uh, je mag er best wel even langskomen van, uh, van de stichting. Ja, gezellig. Heel uh, leuk. Ja, nou, dat kom ik zeker een keer doen. En als, uh, als we kunnen helpen met een andere kruidentuin in uh, Zandvoort aanleggen, dan... Uh... Hebben we ook uh, genoeg kennis in huis inmiddels? Kijk, dat is nog eens een aanbod. En ik denk dat er uh, wel iemand is die hier naar luistert en die zeker daarmee bezig is. Um, Jorien, dank voor de uitleg. Ja, graag gedaan. En uh, veel succes met de tuin, en ik kom zeker een keer kijken. Hartstikke leuk. We Dankjewel graag. Love is like candy on a shelf. You want to taste and help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. We're always told repeatedly.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 Greatest wealth that exists in the world Could never buy what I can give Just help yourself to my lips, to my arms And then let's really start to live All right! <laughs> yeah!